10 uur gehoord met het NOS-journaal. In het gemeentehuis van Zijst en Wijkbeduursteden liggen morgenochtend vanaf half negen registers. Mensen kunnen zo hun medeleven betuigen met de nabestaanden van Ruben en Julian. registers kunnen ook online worden bezocht. Tot vanavond hadden ruim 36.000 bezoekers hun handtekening gezet op condolianceregisters.nl. De identificatie van de lichamen van de twee jongens is nog niet afgerond. De politie zegt dat dit nog wel tot morgen en misschien tot overmorgen kan duren. Vandaag is er bij de vindplaats in Koten een buurt- en sporenonderzoek gedaan. De politie wil weten hoe de jongens zijn omgebracht en waar dat is gebeurd. Niet alleen journalisten van het persbureau AP zijn door de Amerikaanse overheid doorgelicht, maar ook een van de nieuwszender Fox, dat blijkt uit een reconstructie van de Washington Post. In 2010 speelde iemand bij Buitenlandse Zaken informatie door naar een Fox-verslaggever...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 Coach José Mourinho stapt aan het einde van het seizoen op bij Real Madrid. Zijn contract liep nog drie jaar door, maar tussen hem en de club was geen vertrouwen meer na een teleurstellend verlopen seizoen. Mourinho was drie jaar coach van Real Madrid. In de Spaanse competitie staan dit seizoen nog twee speelronden op het programma, waarin er voor Real Madrid niets meer op het spel staat.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 Een bijzonder goedenavond. We gaan zo uitgebreid in op het vertrek van José Mourinho bij Real Madrid. En wat voor gevolgen dat heeft bij een aantal andere topclubs. De schaatsers hebben andere problemen. Die moeten vanaf 2016 naar Almere als ze gebruik willen maken van het Nationaal Trainingscentrum. De plannen voor de schaatstempel in de polder werden afgelopen zomer gepresenteerd. En dat zorgde toen voor enthousiaste reacties onder meer van sprinter Annette Gerrits. Voor de echte topsport zeg maar, is het natuurlijk geweldig als er zo'n baan komt. Maar daarbij is het ook super interessant dat je daarbij kan studeren ook. Dat alles zeg maar, op één gebied is. Straks de plannen en een reactie van schaatscoach Jacques Ori. De racewagen stonden klaar voor de tra traditionele Pinkster races... en dus leek niets de start van de nieuwe autosportklasse... Formule Renault 1.6 in de weg te staan. Althans dacht de organisatie, totdat ze dit hoorden. Te veel lawaai. De afloop hoort u zo. Minder lawaaiig lawaai was het bij de training van Jong Ranje. Daar was voornamelijk de toegestroomde jeugd te horen. Marco van Ginkel! Marco, Marco van Ginkel! Ja! Absoluut beter dan de inzending van Ierland wat u net hoorde. Marco van Ginkel was een van de spelers bij de training... die de voorbereiding op het EK onder 21 inluidde. Straks praten we ook over de bezwaren in het Franse voetbal tegen Monaco. We waren er bij de eerste stapjes van de doellijntechnologie... in het Nederlands voetbal. En we blikken met zelfs de Marit Bouwmeester... Vooral vooruit op de Delta Lloyd Regatta die morgen begint. Tot 11 uur is dit. langs. Na drie seizoenen komt er een einde aan de samenwerking tussen Real Madrid en trainer José Mourinho. Dat werd bekendgemaakt op een ingelaste persconferentie in de Spaanse hoofdstad. Hemos uh, llegado al acuerdo de dar por finalizada la relación contractual al término de esta temporada. Tanto el club como el entrenador coincidimos en que es el momento adecuado para dar por finalizada esta relación. Voor de mensen die geen Spaans verstaan, het heeft niets te maken met Sinterklaas dat hij iets later komt hè, dit jaar. Edwin Winkels. Nee, en, en, en uh, Mourinho neemt ook niet heel veel miljoenen mee van Sinterklaas of zo. Wat, wat Florentino Perez wilde zeggen in die persconferentie is dat ze uh, samen tot een akkoord zijn gekomen. Dus Real Madrid ontslaat hem niet. Dat zou echt miljoenen en miljoenen, 20 miljoen kosten, uh, wordt gezegd, uh, omdat hij nog een contract heeft tot 2016. Dus dat het Mourinho zelf is die, die opstapt. Maar dat zeggen ze dan ook niet zeggen, nee, we hebben samen besloten dat er een einde aan onze, relation, onze relatie komt. Dat uh, heet zoiets als met wederzijds goedvinden. Ja, en dan liep het al, al, al week of maanden zelfs, zag het daarna uit... dat Mourinho was Real Madrid echt helemaal zat... En, en met het verstrijken van dit seizoen waren ze bij Real Madrid heel veel spelers maar zelfs ook uh, voorzitter Florentino Perez die toch altijd de grote beschermheer van, uh, van Mourinho is geweest in de hoop dat Real Madrid eindelijk eens die, die tiende Europa Cup uit de geschiedenis zou winnen, uh, die werd het ook een beetje zat omdat Mourinho uh, is, is toch steeds meer macht wilde, et cetera dus vanmiddag hebben ze vergaderd voor, voor de allerlaatste keer, ik zei al het zat er al langer aan te komen, toen is het een bestuursvergadering geweest en is officieel meegedeeld dat, uh, dat Mourinho vertrekt. Is dat aan het eind van het seizoen, of is dat per, per nu? Ja, eigenlijk per nu. Officieel is het per, geloof per 2 juni of zo. Dan, dan, dan loopt het contract af als ze getekend hebben. Maar als dit helemaal gezegd wordt, dan... dan de, de vakanties zijn begonnen, er is geen voetbal meer. Real Madrid verloor vrijdag de, de Spaanse bekerfinale van Atletico Madrid. En dat was eigenlijk het einde dat iedereen verwacht had. En als die finale niet had plaatsgevonden, hadden ze dit waarschijnlijk uh, wat eerder aangekondigd. Maar de competitie is totaal afgelopen in Spanje Nee, maar uh, officieel... Ja, al, al, vrijwel alles is besloten op enkele degradatieplaatsen. Maar er moeten nog de, twee wedstrijden laat, gespeeld worden. De, de laatste plaats om de Champions League. Dus Mourinho zal nog wel op de bank moeten zitten... Maar dat zegt ze dus ook zo, als je met de laatste wedstrijden al op die, in die duck-out zag zitten. Uh, dat kan hij heel goed. Dus uh, totaal ongeïnteresseerd en een beetje voor zich uitkijken. Uh, Barcelona is kampioen natuurlijk, dus helemaal dit. En ze zijn zeker van die tweede plaats. Dus hij geeft uh, uh, het heft over aan de volgende man, die, die in ieder geval volgend jaar zeker is van, uh, van de Champions League. Of zou hij toch nog ook nog schorsing krijgen in de aanleiding van zijn rode kaart van afgelopen week? Maar dan nog, uh, ik denk wel dat hij nog dan in het stadion zal gaan zitten om uh, om om een beetje te kijken. Uh, al, al, je weet het niet, want de laatste weken werd hij toch steeds vaker uitgefloten. Hij wordt toch het Real Madrid publiek dat hem echt heel lang heeft gesteund. Zeker de, de ultra short, zeg maar, de radicale aanhang van Real Madrid zijn. De mensen die tot het laatste achter Mourinho zijn blijven staan. Maar je hoort het toch steeds meer fluitconcerten tegen een man die, die eigenlijk vinden ze bij Real Madrid hun club niet waardig is geweest, omdat hij veel te vroeg uh, uh, vaak heeft opgegeven en gezegd heeft dat, dat bijvoorbeeld deze competitie niet meer te winnen was. En Ruzie had met de Spanjaarden, met Casillas, uh, met Pepe, uh, met Xabi Alonso in mindere mate, maar toch? Ja, nee, het was opvallend. Het begon met Ruzies, zeg maar, met Spaanse internationals, uh, Ramos, Casillas de... en, en Xabi Alonso, maar de laatste weken. Uh, ook ook zeg maar, de Portugese en Brazilianen uh, uh, zich tegen Mourinho keren. Maar al die voetballers zijn ook niet gek natuurlijk. Die wisten dat Mourinho weg zou gaan. En als jij bij Real Madrid wil blijven voetballen, ja, dan keer je tegen de trainer die vertrekt. En dan, dan hoop je je eigen plaats, zoals bijvoorbeeld Pepe en, en, en Carvalho en Marcelo. Dan hoop je je eigen plek veilig te stellen. door te zeggen ja, dat, dat iemand als Casillas uh, toch eigenlijk niet uh, reserve kan zijn binnen deze club machtigste man binnen Real Madrid was. Uh, het contract liep nog een aantal jaren door met wederzijds goedvinden. Hij zou dus naar verluid ongeveer 20 miljoen achterlaten. Uh, dat doe je alleen maar als je weet dat je een heleboel geld gaat krijgen bij een andere club. Chelsea dus? Dat is de verwachting. Hij is uh, bovendien begin dit jaar uh, is hij al regelmatig met zijn vrouw en kinderen in Londen geweest. Om een huis te kopen, het nieuwe huis in te richten. Dus het huis staat helemaal klaar ergens in Londen. Uh, toevallig een week geleden kwam er nog een bericht dat Paris Saint-Germain, de sjeiks van Paris Saint-Germain, hem 15 miljoen euro per jaar boden om, om bij hun te gaan werken. Uh, dus ja, het is, het is de hoogste bieder. Uh, het lijkt erop dat, inderdaad dat het Chelsea wordt. Hij zei altijd, hij heeft voortdurend gezegd dat hij Engeland vreselijk mist. Hij is na Chelsea naar Inter Milan en nu naar Real Madrid gegaan. Inter heeft hij dan nog wel de, de Champions League gewonnen. Bij Real Madrid is hem dat in, in drie jaar niet gelukt. En hij heeft ook laatst in interviews op de BBC hij heeft gezegd dat hij, dat hij zich in, in Engeland wel uh, geliefd voelt. En dat en daar is hij de special one uh, zoals hij toen wegging bij, bij Chelsea. En dat hij in, in Madrid, zeker door de journalisten niet en ook niet door de spelers, uh, gewaardeerd is zoals hij vindt dat hij gewaardeerd moet worden. De volstrekt ridicule Het trainerscarousel gaat verder draaien en, en met name ridicule omdat er waanzinnige bedragen omgaan. Ancelotti, Pris-en-Germain zou gezegd hebben: uh, ik ga naar Real Madrid. Ja, officieel Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid, zei: nee, we echt, we hebben helemaal geen afspraken met helemaal niemand. Geloof jij gemaakt. hem? Nee, natuurlijk niet. Het was niet de dag om het te zeggen. Ancelotti zag het al langer aankomen. Zijn naam speelde al veel langer. Real Madrid wist al maanden geleden dat Mourinho gewoon weg wilde. En, en die willen zich ook niet uh, ja, ingehaald zien worden door andere clubs. Die zijn. We hebben al lang geleden gezocht naar de ideale trainer voor Real Madrid. Benitez kwam erin voor. De man die bij Chelsea weg moet. Ancelotti van het begin. En ja, als Ancelotti op een gegeven moment tegen Leonardo, de technische directeur van Paris Saint-Germain, zegt van ik wil weg. Ik ga naar Real Madrid. Dan kunnen we aannemen dat ongeveer overmorgen uh, Real Madrid bekend maakt dat Ancelotti de nieuwe trainer is. Ja, kan dus uh, gewoon uh, de microfoon blijven staan in de perszaal en kan Perez dat uh, eventueel gaan meedelen. Uh, Paris Saint-Germain heeft gezegd, nou goed, als Ancelotti daar naartoe gaat, dan willen wij Ronaldo. Het is een soort uh, ja, monopoliespelletje, van uh, krijg jij de Kalverstraat en, uh, en ik, ik neude of zo in Utrecht? Ja, of, uh, de, de, nou, er waren ook verhalen dat bijvoorbeeld Ronaldo mee zou gaan met Mourinho, maar die schijnen elkaar de laatste maanden ook al niet goed te liggen. Uh, Ronaldo uh, is in afwachting van zijn contractverlenging bij Real Madrid die denkt misschien ook van nu Mourinho weg is wil ik misschien wel wat langer blijven hij heeft nog een contract trouwens voor twee jaar dus dat, dat, die zou sowieso nog een tijd moeten blijven spelen Ronaldo kost natuurlijk heel erg veel geld en de grote vraag is inderdaad wat Real Madrid gaat doen om, om na een jaar waar ze uh, geen enkel ja, de Spaanse Supercup ergens in augustus vorig jaar hebben gewonnen waar ze verder helemaal niks hebben gewonnen wat ze nu gaan doen om, om, om, om zeg maar een nieuwe ploeg in te richten ze dus horen waanzinnig veel voor mij bijna 200 miljoen euro de laatste jaren gekocht. Heel weinig gewonnen vorig jaar de, co de competitie. Niet die Champions League die ze wilden. Dus wat ook de verzoeken zijn van Ancelotti. Misschien is het een Dat Ancelotti uh, een enkele leuke speler uit, uit Parijs meeneemt... En, en dat anderen naar Chelsea of naar Paris Saint-Germain kunnen gaan. Ja, maar stel dat Ronaldo weg gaat bij Real Madrid. Heel belangrijk voor een club als Real Madrid is het uithangbord. We hebben het pari bij Paris Saint-Germain gezien. Beckham, ja, toch niet echt meer de grootste voetballer... werd overal in affiches en op shirts gepropageerd. Dan heeft Real uh, er is echt een andere uh, icoon nodig. Wie? Ja, de, nou, de grote strijd. Maar het uh, gaat om Neymar. Nee, uit Brazilië. Vind jij hem echt goed, S trouwens? Van Santos. Uh, ja, het is een fantastische speler, maar, maar ook af en toe een moeilijke jongen uh, die zijn eigen weg gaat. Barcelona schijnt toch al een jaar geleden 1 miljoen dollar te hebben gedeponeerd daar om hem vast te leggen. De verwachting is ook in principe dat Barcelona hem in, in de loop van volgende week zou kunnen presenteren als nieuwe speler. De man die naast Messi de grote nieuwe voorhoede van, uh, van Barcelona hoeft te gaan vormen. Maar Real Madrid wil hem heel graag hebben. Het gebeurde ooit toen, toen Barcelona bijvoorbeeld back hem wilde hebben. En, en Real Madrid snel zelfs dezelfde Florentino Pérez snel tussendoor kwam om Beckham te contracteren. Toen uh, uiteindelijk als tweede keuze nam Barcelona maar een Ronaldinho die het ook wel goed deed. Maar de strijd gaat inderdaad. Uh, het mooiste wat Florentino Perez kan doen, want bovendien heeft hij verkiezingen uitgeschreven voor half juni. Die moet hij winnen natuurlijk. En zo'n verkiezing uh, als voetbalvoorzitter na drie slechte jaren en moet of drie jaren win je alleen met één hele grote speler. Ja. Ja, het beste wat je kan doen is, is uh, aankondigen dat jij Nijmaar hebt gekocht in plaats van Barcelona. Ja, geld moet rollen maar het kan iets minder. Ja. <laughs> maar dat geld hebben ze nog steeds volgens mij. Praat maar even door. Maar het, het is gewoon level 42. Jij weet precies wanneer ze gaan zingen. Nu ongeveer. Nee! Je had nog doorgekund, Edwin. Sorry. Nu wel. Over vier tellen. Het is heel lang geleden, Dat is een heel lang intro. <laughs> One night My brother Joe with me Climbed down the family tree That grew outside of Running in the Family Level 42. De schaatswereld maakt zich op voor een aardverschuiving. Volgens een vertrouwelijk rapport wordt Almere het nieuwe centrum van de topschaatsen. In de Polder wordt een schaatshal gebouwd die vanaf 2016 de nationale trainings- en wedstrijdaccommodatie van Nederland moet worden. We praten erover met Bart Kamphuis van de Economieredactie. Want zij hebben daar op die redactie dat rapport in handen gekregen. Goedenavond. Goedenavond, Jack. Wat staat er nou precies in dat rapport? In het rapport staan de bevindingen van een beoordelingscommissie. Dat is een commissie die is samengesteld door de KNSB, de Schaatsbond en NOC-NSF. En die commissie heeft uh, drie contestanten met elkaar vergeleken. Zoetermeer, Almere en Herenveen. En uh, ja, de uitkomst, uh, je hebt hem al verklapt, is dat Almere de, uh, de steun van KNSB, NOC, NSF heeft uh, gekregen. En dus al die belangrijke wedstrijden vanaf uh, 2016, voor een periode van tien jaar... En uh, daar gaat dus flink geïnvesteerd worden in de bouw van uh, het ijsdome, zoals het hier genoemd gaat worden in Almere. Wordt ook duidelijk kenbaar gemaakt waarom deze hal de voorkeur krijgt? Ja, de belangrijkste reden is dat Almere volgens deze commissie de financiële zaakjes het beste op orde had. Het is een forse investering, 183 miljoen wordt er uitgetrokken voor de bouw van dat ijsdoom. En volgens deze beoordelings beoordelingscommissie uh, zijn de, de, de inschattingen van de verdiensten, uh, van de opbrengsten, van uh, verschillende activiteiten die daar gepland zijn, zijn daar in Almere het beste voor elkaar. Daarnaast wijst de commissie erop dat Almere qua ligging centraal erg goed scoort. Beter met name dan Heerenveen. Dat toch een beetje ja, ver weg is van Schiphol bijvoorbeeld als het gaat om internationale wedstrijden. En ook wat betreft de duurzaamheid. Het is de bedoeling dat alle energie die daar gebruikt wordt duurzaam gewonnen gaat worden. Dat ook op dat gebied Almere erg goed scoort. Heeft men al gereageerd vanuit, vanuit Heerenveen? Uh, nee, er is nog geen officiële reactie. Uh, het is bijvoorbeeld dus nog niet bekend of de, de verbouwing van uh, de renovatie van TIAf of dat nu toch wel doorgezet gaat worden. Nu al die belangrijke wedstrijden zoals uh, dit advies, althans het uh, zegt, uh, daar niet door zullen gaan vanaf 2016. Er zijn nog geen officiële reacties. Maar ja, je kunt natuurlijk wel uh, erop rekenen dat uh, de reacties uh, uh, ja, teleurstellend zullen zijn. Want Veen had er natuurlijk wel alles opgezet en uh, heel veel gehoopt dat uh, dat toch de schaatshoofdstad van Nederland zou blijven. Hoe zeker is het dat de aanbevelingen in dit rapport worden opgevolgd? Nou, als je het zo leest dan is dat vrij zeker, maar het moet allemaal nog uh, beklonken worden. Morgen gaat dat gebeuren bij KNSB en uh, NOSC NSF. Daarna krijgen de verliezers Soetermeer en Ereveen, krijgen nog een week om tegen dit rapport in verweer te komen, om in beroep te gaan. En dan uh, volgende week dinsdag 28 mei is dat, dan wordt uh, de knoop definitief doorgehaakt. De schaatswereld maakt zich dus op voor een aardverschuiving. Volgens een vertrouwelijk rapport uh, wordt het daar dus allemaal in uh, Almere gaat het plaatsvinden. De beoordelingscommissie wil niet reageren op het rapport. De schaatswereld reageert wel. Via Twitter blijkt toch veel weerstand te zijn tegen de keuze voor Almere. Als het goed is hebben we nu schaatscoach Jacques Ory aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Jacques, wat vind jij van de keuze? Nou ja, ik, in eerste instantie was het wel verbaasd. Uh, ja, ik had gewoon gedacht dat het in ieder geval uh, nou in ieder geval dat bij t uh, toch uh, zou zijn, omdat uh, ja, er is toch wel hoop vol kloren in uh, in maar aan de andere kant uh, ja, zie je dus, uh, dat dat uh, er zijn natuurlijk ook heel veel uh, uh, schaatsliefhebbers in Noord-Holland en in Zuid-Holland en aanrijroutes voor voor voor voor voor de uh, Um, het publiek ja, dat, dat heeft natuurlijk ook zo'n belang. Hè. Dichter bij de Randstad is. En aan de andere kant, ja, het belangrijkste voor ons als, uh, als schaafers is natuurlijk... dat er gewoon de faciliteiten beter zijn dan ze ooit waren. En, uh, en dat wij uiteindelijk het schaaf een stap voorwaarts kunnen brengen. Wat, dus heb, je al, dat wat dat heb je al gezien, Jacques, van de plannen van Almere? Ja, we zijn wel al een keer uitgenodigd met z'n allen. En uh, we hebben al een... Uh, ja, zeg maar, dat is dacht, vorig jaar geweest. En daar hebben ze een het een en het ander aan ons voorgelegd. En uh, ja, als het allemaal zo wordt als ze uitleggen... Zou de, zou de schaatsport er in ieder geval bij gebaat zijn. Wat missen jullie nou het meest momenteel in Heerdeveen? Ja, het zijn verschillende dingen. Uh, kijk, Tialaf, uh, die, die heeft, uh, uh, wat ik net al zei, natuurlijk ontzettend zo sfeer. En dat, dat zijn altijd hele mooie wedstrijden. Uh, aan de andere kant zie je ook dat uh, deze uh, op het moment dat je... Um, Kijk naar trainingsmogelijkheden, een trainingsbaan en een nog sneller ijs En betere faciliteiten om uiteindelijk te kunnen trainen. Ja, die, die, die zijn allemaal wel... Dat vind je allemaal terug in de plannen van Almere. Wow. En uh, ja, dat is natuurlijk gewoon belangrijk voor de sport. Ja, wat voor een knal zal het zijn voor hier de Veen, voor Tial, voor Friesland? Ja, nou, dat is, dat is een woord. Knal, als ik heel eerlijk moet zijn, moet je er zelf ook aan wennen omdat je bent gewoon zo gewend uh, dat het allemaal in t uh, is. En, uh, en dat, is, dat is ook wel een zeker een bepaalde sfeer. Dus ja, ik, ik, dat, dat, dat is wel heel hard doorgekomen in de schaatswereld. Oké, okay, dankjewel Jacques. Uh, we schakelen meteen naadloos door naar Sven Kramer. Want uh, Twitter is een mooi fenomeen. En uh, Sven, jij liet zojuist weten dat je het helemaal niet ziet zitten. Nou ja, ik <laughs> ga het gaat niet eens om of ik het 11 zitten of niet. Weet je, ik, uh, ik ben natuurlijk wel kind van t En uh, ik ben hierop gegroeid. En, uh,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 voor Almere, dan, uh, ja, dan zie ik op zich nog, nog best wel rooskleurig. gemoed voor TIAF. ik denk dat wat, wat het besluit ook zou zijn... dat, dat TIAF toch, en dat de provincie Friesland toch sowieso gaat bouwen. En uh, dan zouden we een soort van NN-situatie krijgen. En dat zou eigenlijk misschien nog wel beter zijn. Ja, maar er wordt nu al gezegd, uh, dan vanaf 2016, uh, de eerstkomende tien jaar te 2026... alle grote nationale en internationale wedstrijden daar... dan wordt TIAF, met alle respect, een soort B-baan. Ja, nee, dat, dat kan, dat kan. Maar uh, ja, vooralsnog heeft het KNSB van de week natuurlijk ook duurfout gemaakt en dan komen er helemaal geen wedstrijden meer. <laughs> ja, en, de uh, Cup, ja. ja weet ja. Daar, we, daar moeten we eerst maar eens mee bezig zijn en uh, vooralsnog uh, ja, worden er veel dingen uitgelegd er worden verkeerde besluiten gemaakt en ook dat is topsport. En uh, weet je, uh, als we nog zoveel moeilijkheden hebben met, met zulke soort dingen goed te organiseren en uh, goed uh, te laten verlopen, dan uh, zijn we als land heel klein in. Het is wel mooi de betrokkenheid die je natuurlijk hebt. Uh, je twittert, je geeft er nu een reactie. Maar aan de andere kant uh, denk ik dat binnenkort je, dat je zoiets hebt van sochi, sochi, sochi, oogkleppen voor, ze zoeken het maar uit en ik zie wel waar ik over twee jaar schaats. Ja, nee, nou, ja zo is het natuurlijk ook. En uh, maar goed, uh, uiteindelijk is het inderdaad een makkelijk medium. Kan ik kan één keer mijn mening geven en dan, dan is het dan is het duidelijk naar basta natuurlijk. En uh, uh, ja, volgens mij natuurlijk, ja, Sochi staat bij mij heel hoog op de agenda en uh, dat is ook het allerbelangrijkste. En uh, uh, natuurlijk uh, zal ik uiteindelijk ook gewoon schatten waar die baan komt. En uh, ja, uiteindelijk ben ik natuurlijk gewoon vrij om mijn mening te geven. En waar uh, mijn voorkeur naar gaat. Waarvoor dank, Sven. Waar ben je op dit moment overigens? Ik uh, ben in Ereveen. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou, hoe ver is dat naar Almere? Niet zo ver, toch? Nee, valt me helemaal net een rijden. Ja, ja dat, dat kan redelijk snel. En je woont ook zo nu in Amsterdam, dus je komt er altijd uit. Hè, nou, moet, eh, nog even één vraag: hoe is het met Naomi? Ja. Want hier hebben we verleden week aan de lijn gehad. Uh, vanwege haar knieblessure. ging toen de dag erop naar, naar de chirurg, naar Cor van der Hart. Ja. Hoe ziet het eruit? Ja, Naomi gaat goed. Naomi, Naomi. Als het goed is, is Naomi aan het lachen bij Jochem Meijer in Carré. Dus uh, ik hoop dat ze een fijne avond heeft. Daar gaat ze zeker lachen. Nou, heel veel plezier. Dank je wel voor de reactie. Okay. Jacques tot slot. Uh, er zal de komende dagen veel over gediscussieerd worden. Veel over gesproken worden. Maar gezien het rapport uh, is het uh, een weg van no return, hè? lijkt het. Als tegen mij? Ja, tegen Jacques Tegen Jacques Horry, die hangt er oh, nog. Oh, okay, sorry. Nee. Uh, um, uh, je bedoelt met de World Cup. Nee, nee, nee, nee. Maar gewoon dat, dat dit er gaat komen. Dat Almere gewoon gaat komen. En, en dat het uh, helaas is maar veel emotie en veel mooie momenten. Maar dat uh, men door gaat schakelen. Ja, daar lijkt het zeker op. Lijkt het lijkt zeker op dat, uh, dat het die kant op gaat. En uh, ja, zullen we zullen zien wat het gaat brengen. Oké. Okay. dankjewel En uh, veel succes verder. Oké. Okay. Hoi. Bedankt. Ja. Alle het Laatste sportnieuws. Tot 11 uur NOS langs de lijn. Met Jack van Gelder. gezegd, we moeten, we moeten even tempo maken, maar ik vind het zo lekker. Uh, back in my world van Ellen Clark, oude soul eigenlijk, uh, in een hedendaags jasje. Voor Jong Oranje is de voorbereiding op het EK onder 21 nu echt begonnen. Zo'n twee weken voordat het toernooi in Israël van start gaat, werkte de selectie de eerste training af op het complex van voetbalvereniging Duno in Doorwerth, vlakbij Arnhem. En dat gebeurde op deze tweede Pinksterdag voor het oog van jeugdig publiek. Een reportage van Edwin Cornelis. Ja, daar komen ze aan, de internationals van Jong Oranje. Niet met de spelersbus, maar gewoon op de fiets. Ah, ze zijn echt serieus op de fiets. En er staat toch wel een aardig clubje supporters op die internationals te wachten. Ja. Het meest uitbundig wordt begroet. Marco, Marco van Ginkel. Marco, Marco van Ginkel. Niet zo gek natuurlijk, want we zitten in de buurt van Arnhem. Vitesse. Vitesse? Ja. Ja. Dus ik ben de voor van Ginkel, want die heeft toch een topseizoen gedraaid. Hè? Een bijzonder verhaal ook voor Vitesse dus. Ja, ook. Ja, maar goed, volgend jaar zijn we er weer, hè. Ja. ja, is Van Ginkel er dan nog? Van Ginkel is hij niet meer, denk ik. Nee. nee. Ik hoop voor hem dat hij uh, weer een stapje op kan, ja. Eigenlijk een beetje te groot geworden voor de club. Ja, en uh, voor het Nederlandse voetbal is het alleen maar goed. Het gaat hard met zijn carrière, hè? Ja, als het maar niet te hard gaat, hè. Maar als het te hard gaat, kan ik ook weer verder vallen, hè. Dus, maar hij, hij is zelf verstandig genoeg om zich rustig te laten brengen, denk ik. Marco, Marco van Ginkel! Even een handtekening, even een fotootje... en dan gaat Marco van Ginkel snel het trainingsveld op... 63, 64. Ik heb mij helemaal even binnengezocht, want het regent een beetje ja. buiten. De barman van Duno, van de club hier. Ja. Gouden tijden voor u, denk ik. Jazeker, ja, zeker, meneer. Daar ja. nou, doen we het ook voor. Hè? Hoe bijzonder is dat om jongen Oranje hier te gast te hebben? Uh, nou, eerlijk gezegd zijn we wat gewend, maar we vinden het heel, heel ontzettend leuk. Ja, want Alleen, ik zie nou al mijn shirtjes de naam... ook aan de muren hangen. Zijn die hier allemaal geweest? Alleen van de naam van de club al. Ja, daar zijn allemaal mee geweest. Ja? Ajax, van PSV, ja, Feyenoord. Ja, Barcelona in de jaren. Ja. Celtic en zo allemaal. Ze weten het allemaal te vinden hier? Uh, ze weten het allemaal te vinden. Het en wat is dat? Huis. Wat is het geheim van Duno? Ja, in de bos rijke omgeving. Hè? Ja? Dat, is, dat is het belangrijkste hier. Hè? Lekker rustig? Lekker rustig lopen. En, uh, ik kan alle kanten op. Schitterend veld ook, hè? Heel heel erg mooi. Ja, dus. maar we hebben goed ons best gedaan erop, hoor. Ja, wat denkt u? Heeft dat veel aanpassingen gevergd om Jong Oranje hier te mogen huisvesten? Nou, jawel. Dat is zeker. Maar dat is altijd zo, hè? Maar dat gaat dus via het hotel. En die zorgen ook dat hier de zaak voor elkaar is. Nou, dan lus ik wel een kopje koffie, ja, eh, meneer. Ja, Pot, de bondscoach, te gast is dus hier op dit uh, trainingsveld. Hoe ligt dat erbij? Nou, het, uh, het is een beetje nat, dus dat is een voordeel. Maar het, het had wel even gemaakt kunnen worden. Maar uh, er zit natuurlijk, zitten natuurlijk de paasdagen tussen en de, en de zaterdag op, uh, ja, ja, op Pinksterdagen. Pinkse, pinkse, pinkse maar in ieder geval, uh, ja, dat, uh, het is niet helemaal vlak, maar je kan erop spelen. Eerste dag dus met uh, de selectie, althans het overgrote deel daarvan, hè? Ja, we missen nog uh, vier spelers. verre, uh, uh, Nuiting. Van de Horen en Marsman en Olaf Jong, vijf. Ja. Wat doe je dan op zijn eerste dag? Ja, kennis maken, verwelkomen, wat dingen zeggen tegen ze, regels een beetje vertellen, de spelregels en kijken hoe ze ervoor staan, zo'n eerste training. Meneer, u staat de training aandachtig gade te slaan. Wat, wat zijn ze aan het doen vandaag? Ik zie ze weinig met de bal. Hè? Dat gaat nog komen, hè. ze moeten eerst de, de, de spieren losmaken, denk ik. En te komen zo wel aan de bal, en dan, want er liggen ze al. Ja. Het is vanzelf goed. En zo is het deze eerste training een combinatie van uh, lopen en werken met de bal. Corpot en we zagen dat uh, de internationals zijn uitgerust met uh, ja, wat allemaal meetapparatuur. Hè? Zo aan het bovenlijf. Alles wordt geregistreerd tegenwoordig. Moderne tijd hè? Kan je ook conclusies trekken? Nee, want uh, ze hebben wel allemaal zo'n apparaatje om. Dus uh, dadelijk uh, horen we meer hoe het uh, verval is. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, maar ik, ik heb er wel vertrouwen in dat, uh, dat het merendeel uh, dat, dat er goed voor staat. Het einde van het seizoen. Het enige is dat ze misschien een beetje vermoeid kunnen zijn, maar ze hebben ook een weekje vakantie gehad. En, en uh, het spul wat hier is, is blessurevrij? Iedereen is uh, blessurevrij, ja. Ja, dat is heel prettig. En dat geldt dus ook voor Tony Villena. Ondanks eerdere berichten dat hij wat vermoeid zou zijn, hij traint gewoon mee en voelt zich fit. Ja, wij komen eigenlijk voor de Feyenoorders eigenlijk. Jullie komen voor de Feyenoorders? Ja. ja. En er zitten er nogal wat in deze ja, selectie, plaat, toch? Hier in die de Vrij, Leer dan. Ja. Leer dan. Uh, die hebben allemaal een zwaar seizoen achter de rug. Hè? En dan moeten ze nog een keer voor dat EK. Ja, dat is misschien wel jammer eigenlijk. Voor, uh, met het oog op volgend seizoen. <laughs> ja. ah, het is voor, die, voor die spelers natuurlijk heel mooi om uh, zo'n toernooi te spelen. Dus ik, ja. Ja, ik vind het wel mooi voor hen eigenlijk. Ja. Ook aanwezig? PSV. En die komen dan voor één man in het bijzonder? Kevin Strootman. Ja? Ja. <laughs> met wat voor gevoel zal die Strootman hier nou aansluiten? Ja, niet zo heel goed gevoel, denk ik. Maar hij wil wel uh, de jongens op sleeptouw nemen, denk ik. Ja, ja want hij is wel echt uh, de onbetwiste aanvoerder, hè? Hij is de leider. Ja, ja Strootmann is de man uh, die alles op uh, touw moet zetten bij het Nederlands elftal. En zo is het op die eerste trainingsdag gezien worden door de fans? Maher, um, Verginkel, Van Anold. Ja, ik weet niet allemaal uit mijn hoofd. En toewerken naar uh, de komende trainingen, hè? Want, Koppelt, hoe ziet dat programma er verder uit de komende dagen? Ja, morgen twee keer trainen. Uh, dan weer één keer trainen, dan weer twee keer trainen... en dan uh, vrijdag uh, wedstrijd tegen Australië 120. Eigenlijk het laatste testmoment voor jullie? Qua wedstrijd wel, ja. ja. ja. Hoe is het om uh, ja, de echte aftrap te hebben gegeven? Ja, Het is, uh, het is natuurlijk heel mooi om, om te beginnen. Ja, je verlangt ernaar, want uh, ja, het is nu echt begonnen vandaag. En die raceklasse die de autosport betaalbaarder moet maken... vooral voor jonge coureurs. Dat is de formule Renault 1.6... die vandaag debuteerde bij de Pinkster races in Zandvoort. Bijna liep het in de soep omdat de snelheidsmonsters extreme herrieschoppers bleken. Op het laatste moment werden de uitlaten gedempt en ging het licht alsnog op groen. De formule Renault mag dan op papier betaalbaar zijn, goedkoop is het zeker niet. Voor het jaarbudget van één auto kan je een heel leuk appartement kopen. Een bijdrage van Louis Dekker. Nou goed, wij zijn al een aantal jaren zijn we actief in de, in de karting. En eh, ook al een aantal jaren aan het kijken om de overstap te kunnen gaan maken naar de autosport. De stap vanuit de karting naar de autosport. De formule autosport is dus een hele, hele grote stap. Patrick Geerts, niet de coureur, maar de vader van de coureur, Roy. Ja. Formule Renault 1.6, dat is iets nieuws. En dat merk je ook aan alles, want ja. het feest was bijna niet doorgegaan. Nee, dat klopt. Het was te luidruchtig. Ja, we hebben eerder deze week een aantal testdagen gehad hier op Zandvoort. En uit het milieu moeten we onder de 96 decibel blijven. En jullie hebben veel te veel herrie gemaakt, hè? We hebben wat te veel herrie gemaakt, ja. Vandaar ja. dat er nieuwe dempers op moesten. Dat zijn de kinderziekten. Als je aan iets nieuws begint, dan is er altijd wel iets wat nog gefine-tuned moet worden. Precies. Zo, u bent niet alleen de vader van de coureur, maar ook de manager. Ja. En dat is best belangrijk, want dit is... Zo heet dat dan, een opstapklasse, een instapklasse. Klopt. Dit ja. is voor degene die het nog in de vingers moeten krijgen. Ja, dit is een, een beginklasse in de, in de formule autosport. Waar moet het heen met Roy? De ambitie is om het hoogst haalbaar te bereiken. Uh, natuurlijk droomt iedereen van een formule 1 carrière, alleen dat is uh, heel erg lastig. Ja, en hij is te oud al he, eigenlijk, 20? Hij is 20 jaar inderdaad, ja. Maar je ziet wel dat je, als je wat ouder bent, mentaal sterker bent. Uh, ik zie heel veel jongens van 14, 15, 16 jaar beginnen in deze, dit soort klasses. Mentaal eigenlijk nog niet sterk genoeg. En dan, ja, dan leg je, je toch, toch af en dan heb je ook een heel aantal jaren nodig om, uh, om snel ervaring op te doen en door te pakken. U wilt voorschijn. maar zeggen, Guido van der Garde debuteerde in de Formule 1. Toen was hij 27. Ik denk dat het naar de toekomst toe uh, voor getalenteerde rijders uh, best mogelijk uh, moet zijn om met je 5, 26 jaar nog naar de Formule 1 te komen. Ja. Wat is het nou voor... Auto. Er zit een 1,6 RS motor in van een, uh, een Clearboek. Uh, 140 pk. De wagen heeft een uh, gewicht van ongeveer 560 kilo. Het is een single seater, hè? dus een carbon uh, body helemaal met, uh, met vleugels erop. Uh, helemaal open, dus de, de, ja, de snelheidssensatie is ook hoog in zo'n auto. Roy Geers, autocoureur, Formule Renault-coureur vanaf vandaag. Wat deed je hiervoor? Hey, ik heb hiervoor uh, altijd gekart, schakelkart gereden. En, uh... Ja, we zijn altijd aan het kijken om de overstap te maken. Om uh, auto's te kunnen rijden, maar dat is altijd lastig met uh, ja, budgetredenen. En uh, ja, dit is dus een mooie opstapklasse om uh, overop in de autosport te komen. En iedereen die begint met karten die wil altijd maar één ding, hè? Dan zeggen ze allemaal, wij willen later in de Formule 1. Ja, tuurlijk. Iedereen heeft die droom... Maar... Ja, ik vind dat niet realistisch. Dat is echt voor heel weinig mensen weggelegd. Je hebt er nu al afscheid van genomen, van die droom. Ja, je moet dromen. droom heb je om naar te dromen. Maar ik vind het is gewoon heel lastig. Formule 1, dat is het ultieme uitgangspunt. Maar ja, het is zo moeilijk om daar te komen. Maar wat wil je wel bereiken? Want ik neem aan, je stapt niet voor niets in deze klasse... die voor de leek heel erg in de verte misschien iets heeft van uiteindelijk Formule 1. Want het is open, het ja. heeft vleugels, geen dak. Ja, klopt. Wat wil je bereiken? Uh, het liefst zou ik betaald coureur worden. Dat is wel echt mijn doel. Dus zoveel prestaties neerzetten, zoveel ervaring opdoen, dat over een paar jaar de teams vanzelf naar meneer Geertz toe komen. Helemaal. Het is wel een flinke duik hè, die u maakt in moeilijke economische tijden, want dit is een dure grap. Klopt, het is uh, oudsport in zijn algemeenheid, is, uh, is erg kostbaar. Uh, maar dit is wel een, een, uh, ja, een klasse die neergezet is, die budgetair een stuk vriendelijker is dan de oude 2-liter klasse. Want dat is eigenlijk voor heel veel jongens vanuit de karting komen... naar de twee liter in één keer door te stappen, is heel, heel erg lastig. Maar leg uit, budgetair iets vriendelijker. Zit ik er erg naast als dit op jaarbasis een ton kost? Uh, ik denk dat het eerder richting een ton gaat als, uh, als 100.000 euro. Het legt natuurlijk een beetje aan hoeveel dat je, dat je test. Maar 100.000 euro uh, ja, kost het zeker wel. Ja. Waar tovert u dat in vredesnaam vandaan? Ja, ik zie wel op de vleugel staan. Tempo, team, autoschade, elst... Car Center Elst. Maar ik neem toch aan dat er in Elst niet zo verschrikkelijk veel auto's worden gewassen. Nee, dat zijn uh, ook de teamsponsors. Uh, dus die worden vanuit het team meegebracht. Uh, elke rijder uh, moet zorgen dat hij zelf zijn budget voor elkaar heeft. We hebben dus ook een heel aantal uh, sponsoren die, uh, die Roy zeg maar, steunen. Uh, een dertiental uh, bedrijven. En die helpen ons financieel zeg maar, om, uh, ja, om deze overstap naar deze klasse zeg maar, mogelijk te maken. En u zelf? Heeft u een bedrijf? Ik heb een eigen bedrijf. Uh, dus u bent er ook met uw bedrijf in gedoken? Wij zijn er ook met ons bedrijf in gedoken, inderdaad, ja. Is dat niet hartstikke riskant in deze recessietijd? Ah ja, maar goed, wij zijn ambitieus en zakelijk gezien gaat het uh, gelukkig uh, allemaal heel erg goed. U kunt het hebben. We kunnen een klein stapje daarin hebben, maar uh, nogmaals, uh, we kunnen het zelf ook niet dragen. Dus vandaar dat we ook heel veel uh, aan sponsoring doen. Daar gingen ze de Formule Renaults op naar de Tarzanbocht. En Roy Geerts, die won vandaag de eerste race. Zandvoort had trouwens veel last van het slechte weer. Het aantal toeschouwers bij de Pinkster Races bleef steken op 8.500. dat is ongeveer 40.000 minder als rond de jaren 80 voor de achteruitrijden daar kwamen. En toen deed André van Duin nog commentaar maar dat tezijde. Nederland had dit Pinksterweekend een primeur. In het Olympisch Stadion werd bij het Jeugdtoernooi Koppen Amsterdam... voor het eerst in Europa gebruik gemaakt van doellijntechnologie. Het systeem dat gebruikt werd is het Duitse Goalref. Dat is een van de vier door de FIFA goedgekeurde technieken... die wellicht een einde kan maken aan de eeuwige discussie wel of geen goal. Zegt Willy bijen de leverancier van de doellijntechnologie. En Leopard, Ja, nee! Nou, dit kennen de Duitsers en de Engelsen. Balletjes onderkant lat. Denk aan 66. Was die erin of was die er niet in? Goalref is een systeem dat, dat is gebaseerd op een magnetisch veld in het doel. Waarbij als de bal de lijn passeert, en dan ook echt 100% de lijn passeert, dan krijgt de scheidsrechter binnen een tiende van een seconde een berichtje op een horloge die wij ook ontwikkeld hebben. Daarop staat goal. Ja, die zit erin. Die zit er dik en dik in. Dit is gewoon de tweede goal van Engeland. Ja, je kunt het niet zien op de rij. Maar als je kijkt naar het doel, dan zie je achter het doel rond de, de palen en de lat. aan de achterkant ervan zie je eigenlijk een soort tunnelbuis lopen. Dat is van uh, doorzichtig polycarbonaat. Ja, en daarbinnen zit eigenlijk het systeem met allemaal spoelen en antennes. En je ziet ook een koperdraad lopen. En, ja, en het mooie is, ja, dat, zie je, dat ziet eigenlijk niemand. En ik denk ook niet dat mensen dat weten hier. Maar door de grond loopt ook helemaal dat draad. En zo'n bal, is die dan anders? Ja, die, die bal is wel grappig. Die bal is drie, drie gram zwaarder. Er zitten drie spoelen in en die wegen samen drie, uh, drie gram. Ja, ja. Het is van de Graaf gefeliciteerd. Wat een primeur. Ik heb als eerste scheidsrechter op een Europees toernooi een wedstrijd gefloten met doellijntechnologie. Ja, dat lijkt me een mooie eer. Zeker, was ook leuk. Dus het is leuk om aan de voet van de kinderschoenen van een bepaalde technologie te staan. Als je dan de eerste bent die ermee mag werken, dat is uh, absoluut leuk. Hoe belangrijk is de technologie voor jullie als scheidsrechters? Nou, ik denk als je de ziet daar hoeveel beslissingen je in een wedstrijd neemt... dan uh, is absoluut het belangrijkste van of het wel of geen doelpunt is. Dus uh, nou ja, de 9 van de 10 doelpunten kan je prima zelf beoordelen. Maar het gaat er net om dat ene moment dat je het niet goed kan zien... of dat de spelers voorstaan. Nou, dan kan zo'n systeem uh, kan, uh, kan uitsluitselen bieden. En dat is, wel, uh, dat is wel prettig. Denk je zelf dat we volgend jaar in de Eredivisie uh, een systeem krijgen? Geen idee. Dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Ik, be ik begrijp dat er ontwikkelingen zijn. En zal je echt toch uh, bij de KNVB moeten zijn. Daar durft scheidsrechter Van de Graaf niets over te zeggen. De KVB wil namelijk niets kwijt over de goalref. ref. scheidsrechter Mario van den Ende heeft wel een mening. Nou, ik denk dat het een uh, geweldige eerste stap is als je praat uh, over, uh, over fair play. In een hele korte periode is het te zien uh, of een bal ja of nee over de doellijn is. He, dat komt een, het magnetisch veld uh, staat in verbinding met, uh, met het horloge van de scheidsrechter. Die kan geloof ik binnen een halve seconde zien: ja of nee doelpunt. Ja, en dan denk ik van uh, als, als grote sportbonden... Uh, fair play propageren, dat dit alleen maar een, een hele goede eerste stap is uh, om dat te gaan bewerkstelligen. Want nu is het natuurlijk zo dat uh, de discutabele momenten uitgesloten blijven. Zijn er ook nadelen aan dit systeem? Ja, uh, ik zie alleen maar voordelen. Omdat, uh, kijk, ik, ik, ik heb natuurlijk ook al een aantal wedstrijden op, op het Champions League en Europa League niveau gezien, waar, waar dus gebruik wordt gemaakt. Door die zogenaamde 65 officials achter de doellijn. En ook tijdens het laatste EK waar, waar een, een zuiver doelpunt van Engeland niet geteld werd. Omdat de, de grenszetter waarschijnlijk uh, ja, of, ze, uh, ja, of in zijn zicht belemmerd werd of in ieder geval niet even op stond te letten. Dus dan zeg ik, el, elk, uh, ja, elke verbetering die, die de arbitrage kan helpen. En om het een, zo eerlijk mogelijk eindresultaat te krijgen, die moet je gewoon benutten. Nu wil de KNVB niet zeggen over dit systeem. Hebben jullie contact met de sportbonden? Ja. Ja, we, hebben, we zijn bij de FV geweest, we zijn bij de KVB geweest, we zijn bij de Belgische voetbalbond geweest. Er zijn contacten met, met veel andere bonden ook, waaronder de Schotse, de Noorse. Uh, ja, goed, er zijn gewoon een aantal bonden die, die, die spreken zich gewoon er niet uit. En dat is hun, hun goed recht natuurlijk. En ik weet dat, dat een hoop bonden die willen wel, en, maar goed, financiering is natuurlijk een punt. En daarnaast is het zo dat ik denk dat elke bond is wel uh, voor is Alleen hebben we geen voorkeur voor een, voor een systeem. Begin juni gaat de KNVB in vergadering over het gebruik van doel en technologie. Wie weet nemen we dan vanaf volgend jaar afscheid van situaties als deze. Zeg het maar. Er staat daar een uh, tweetal extra ogen. Zet mij een pistool op het hoofd en ik zeg het is een doelpunt. Ja, dat noemen ze Loving Spoonful, maar zo vol was dit lepeltje niet. Twee minuten en twee seconden duurde de plaat. Do you believe in magic? Morgen gaat die medeblik weer de jaarlijkse regatta van start. Op het water van het IJsselmeer zullen alle Nederlandse topseiders van de partij zijn... en dus uiteraard ook Marit Bouwmeester... die dan wordt gesteund door interimcoach en oudseider Serge Katz. De vrijezin veroverde bij de Olympische Spelen in Weymouth... Weymouth zilver in de laser Radial. Vorige maand won ze de wereldbekerwedstrijd in Hyères. In die tussenliggende periode hield ze het zeilen even voor, het gezien, even voor gezien... om op adem te komen. Een rustperiode waar ze hard aan toe was. Ja, het is heel apart eigenlijk. Eerst denk je niet. Maar na de Spelen dan, uh, is het super raar. Want je leger is zo, zo gestructureerd. En je hebt niet eens na te denken over wat je gaat doen. Want elke dag staan er gewoon training en gepland. En in één keer mag je gewoon zelf bepalen wat je mag doen en daar moest ik wel aan wennen. Dus ik ben eh, wel tot meteen twee cursussen of twee studies begonnen en dan eh, om, zeg met mezelf bezig te houden, maar ik moest er wel aan wennen. Maar achteraf gezien had ik het wel echt eh, nodig. Wanneer kwam het moment dat je ook weer het gevoel kreeg van nu wil ik weer gaan varen? Ja, ik had het eigenlijk al in uh, januari, februari. Daar had ik al zoiets van ja, ik wil gewoon echt weer beginnen. Dus een paar keer Mark opgebeld. En hij zei van nee, uh, je moet nog langer rust houden. Dus we hebben het schema gemaakt. En uh, ja, eigenlijk wou ik al zelf wil ik eigenlijk gelijk al weer beginnen. Maar ik denk wel dat het echt uh, goed is geweest om een break te hebben. Uh, je noemt de naam al, Mark. Mark Littlejohn, je coach. Die is weg. De, ja, is de samenwerking is beëindigd. Hoe heb je dat ervaren? Um, ja, het kwam eigenlijk wel heel onverwacht. Ik denk dat het twee of drie weken voordat ik uh, naar hier zou gaan, dat hij uh, eigenlijk belde en dat het niet meer uh, kwam. Um, ik weet niet, ik, eigenlijk ben ik heel erg dankbaar voor de afgelopen zeven jaar. Want we hebben echt een goede en mooie tijd uh, samen gehad en ook succesvol. Uh, en ik respecteer zijn beslissing om meer uh, ja, zelf tijd te besteden. En, ja, hij zei dat hij ook zijn motivatie is kwijtgeraakt. En uh, ja, op dat moment is hij gewoon niet meer de juiste coach voor mij. En, uh, ja, daar zie ik eigenlijk ook best wel heel veel mogelijkheden in om nu gewoon de volgende stap te zetten naar een uh, zelfstandig atleet. Hoe groot was de teleurstelling toen je het hoorde? Ja, eerst is die teleurstelling natuurlijk echt, echt super groot, omdat hij uh, eigenlijk heeft hij mij het hele zeilen geleerd. Het was eigenlijk 7 jaar, en ja, zeven jaar terug was ik eigenlijk uh, hij van een nobody naar somebody gemaakt. En dat is natuurlijk altijd een beetje eng of zo als iemand je dan soort van verlaat. Maar eigenlijk denk ik wel dat het het beste is wat er kon gebeuren voor mij om goud te winnen in Rio. Voel je toch een beetje in de steek gelaten? Uh, ik denk het enige waar ik uh, van baal was dat wij zeg maar, echt hebben gezeten na de Spelen en gezegd dat wij vier jaar door zouden gaan. Maar desondanks respecteer ik nog steeds zijn beslissing. Ik denk dat hij wel het wel op een andere manier had kunnen zeggen en wat eerder. Maar ik denk dat hij door die break dat hij er pas ook achter was gekomen. En dan ben ik wel blij dat hij het nu aangeeft. Want uh, ja, een niet gemotiveerde coach, daar heb je echt niks aan. Nu moet je op zoek naar een nieuwe coach. Hoe pak je dat aan? Ja, dat is uh, best wel lastig. Want uh, je maakt eigenlijk maak je een beetje een profiel uh, wat je wil bereiken. En uh, wie daar eventueel bij passen. Dus ik heb verschillende mensen benaderd en dan ga je... Uh, Kijken of ze interesse hebben en tijd hebben. En dan ga je een soort van trial doen. Um, dus ga je mensen bezoeken en kijken van ja, klikt het wel, klikt het niet. Uh, is het die persoon wat ik ervan verwacht of niet? Dus uh, ja, daar ben ik nu druk mee bezig. Geef ze een inkijk in de vacature die je in de krant hebt gezet. Ja, sowieso moet het iemand zijn. Ik ben eigenlijk op zoek naar een ex-seiler, uh, het liefst. Die gewoon mij... Uh, Echt een stap verder helpt dus ik wil wel echt nieuwe stappen en dan vooral gezien op uh, licht weer. Licht weer uh, gecombineerd met tactiek. Dus ja dan, dan heb je een paar namen en dat moet wel iemand zijn die ook echt open minded is. Niet uh, er is één manier en dat is mijn manier maar ook echt uh, samen op zoek kan gaan naar technieken en dingen. En hij moet natuurlijk. Het belangrijkste met de salesport is dat hij ook heel veel weg is van huis natuurlijk. Of dat je het echt wel een grote commitment. Dus ja, eigenlijk de coach moet ik net zo graag willen winnen als ik zelf. Um, Zo'n zoektocht? Doe je die helemaal alleen of heb je hulp? Um, ja, in principe ben ik het wel echt alleen begonnen. Uh, ik wou ook echt zelf die verantwoordelijkheid nemen voor, uh, voor mijn campagne. En ik dacht oké, okay. dus eigenlijk volgens mij Mark had verwacht dat ik zei van de kapper ook mee. Maar ja, die draai om door te gaan. Dan zit natuurlijk wel... nog steeds in mijn cellen. Uh, maar nu krijg ik wel ook steeds meer hulp van Serge en Jaap zielhuis en dat is wel echt uh, fijn ook. Wat, wat voor rol gaat Serge spelen bijvoorbeeld? Is hij kans hebben om jouw coach te worden? Ja, nou ja, ik moet zeggen, Serge is wel een van de mensen waar ik... Uh, die zeg maar op mijn lijstje stond, waar ik heel graag mee wil werken. Maar ja, Serge heeft natuurlijk al een baan... En ook gewoon een uh, familie en gezin. Dus hoe zijn rol exact zal worden is nog onbekend. Serge is al wel al een paar weken in Rio geweest en heeft onderzoek gedaan. Uh, hij zit ook bij het innerlab. Dus met, samen met die stroom, uh, ja, stroommeting en zo, is hij daar al geweest. Dus hij gaat straks de eerste periode ook met mij naar Rio mee. En al zijn informatie die uh, geeft hij aan mij. En uh, ja... Het zou alleen maar goed zijn voor het watersportverbond om zo nauw mogelijk met Serge samen te werken. Want hij is echt, eh, ik zie echt zijn rol best wel groot nou, richting Rio. We worden Marit Bouwester in gesprek met collega Floris van Hoorn. Amper is AS Monaco terug in de hoogste Franse voetbalcompetitie. Wappert de Russische eigenaar van de club al met zijn checkboek. De concurrentie uit de Franse Ligue 1 groeit bij die gedachte... En heeft de club nu een ultimatum gesteld. En wil het liefst eigenlijk AS Monaco boycotten. Ik praat erover met Jurian van Wessem. Goedenavond, Jurian. Ja, van Jack. Uh, wordt het onderschrift van Monaco pecunia non-OLED... geld stinkt niet bij deze manier? Um, nou, ja... Uh, ja hij heeft dus geld Monaco verdiend binnen kunstmest, hè? <laughs> <laughs> dat is in Monaco niet Nee, het, het, het, het punt in, uh, in Frankrijk is dat... Uh, uh, Monaco heeft natuurlijk een, een eigen status en uh, die is algemeen bekend. heeft ook zijn fiscale voordelen. En uh, de clubs in, uh, in Frankrijk uh, zitten eigenlijk niet te wachten op een, een, een, een rijke Rus... die ook nog met dat uh, fiscale voordeel uh, de competitie gaat kapen. Daar komt het een beetje op neer. En we hebben natuurlijk de laatste dagen veel geruchten gehoord over mogelijke aankopen... zoals die van Falcao en uh, TVS en Victor Valdes... En dan kan je natuurlijk uh, denken dat die andere clubs in Frankrijk niet stil gaan zitten. En dat is ook gebeurd. Maar denk je dat zo'n uh, dat boycott daadwerkelijk gaat komen dan? Ja, dat, uh, het wordt in ieder geval heel hard gespeeld. En dat is eigenlijk al uh, buiten de verwachting. Uh, een paar maanden geleden begonnen wat Franse clubs uit de Ligue aan zich te roeren. Uh, die zeiden, kijk, Monaco is, uh, maakt onderdeel uit van uh, zeg maar de, de Franse voetbalbond... Maar uh, de Ligue 1 is natuurlijk een op zichzelf staande organisatie. En die hebben gezegd Aarhus uh, Monaco kan meedoen in onze competitie. Maar dan willen we dat ze uh, zich gaan vestigen in Frankrijk. En dan kunnen ze ook voldoen aan de fiscale regels die voor Frankrijk gelden. En aangezien François Hollande uh, zijn kabinet de opdracht heeft gegeven om flink boven het miljoen uh, belasting te heffen. Zou er dan een enorm verschil gaan ontstaan tussen Monaco en de andere Franse clubs. En dat willen die Franse clubs dus eigenlijk voorkomen. Uh, nou. Daar zit het probleem. En de meeste clubs, uh, die hebben zich negatief uitgelaten over de komst van Monaco. En dat is, uh, moet ik eerlijk zeggen, uh, dat is wel heel verrassend dat het is uitgelekt. En die hebben dus uh, een eisenpakket opgesteld waar uh, die Rus geen zin in heeft om dat te honoreren. Nee, men is ook al twee keer weggelopen, geloof ik, bij overleg. Dus uh, ja. voorlopig uh, blijft dit een uh, gebed zonder einde. Maar er moet natuurlijk een eind komen, en dat is de bedoeling dat het nog voor uh, 1 juni geregeld is. Dat er een, een, een duidelijk standpunt is van de clubs waaraan Monaco moet voldoen. Dus ze hebben de, een, een aanbod gedaan, wat bijna ridicul is: dat uh, Monaco eenmalig 200 miljoen euro moet overmaken om zich in te schrijven in de Franse competitie. Nou, bij dat aanbod is uh, Rivo Lotlev, want zo heet die Rus, uh, binnen een uh, kwartier van tafel gelopen. Dus dat schiet niet echt op. Nou was er ook nog een probleem, een taalprobleem, want die, die rust die sprak geen Frans. En de Fransen willen dus niet in een andere taal hun eigen competitie uitleggen. <lacht> Kortom, wordt vervolgd. Eh, er worden dus, je zei het al, grote namen genoemd. Eh, gaat dat inderdaad gebeuren? Of is het op dit moment alleen maar een beetje grote namen in de lucht gooien... en we zien het wel? Nou, ik, ik denk dat als die Rus het zover krijgt dat hij in die competitie mee kan doen... en ook eh, bepaalde clubs om kan praten, dat ze uiteindelijk... Het is natuurlijk aantrekkelijk om een extra topclub in Frankrijk te hebben. Dus uh, sommige clubs zeggen... ...geef ons maar dat volle stadion... ...en dan mogen zij ook een beetje verdienen. Uh, er is een ander voorstel dat Monaco niet gaat delen in de tv-rechten. En dat zou ik eigenlijk eerlijk gezegd best wel redelijk vinden... ...als uh, compensatie. Maar... Uh... Uh, die namen die vallen, ja, die, die, die lijken mij serieus. Het was eerst werd gegniffeld in uh, Monte Carlo om die namen. Maar het lijkt nu zo serieus dat als de deal met de Franse bond geregeld is... dan komen er ook echte namen door. En de eerste twee waarvan men vermoedt dat die al een voorcontract hebben getekend... zijn Falcao en TVS. Nou, dan heb je in ieder geval aardig spitsen. Uh, ja. Heel even over Paris Saint-Germain. Ancelotti, gaat hij naar Madrid? Uh, ja, ben je, de, de, je collega van de RMC Info. Uh, ...wat eigenlijk de meest ingevoerde radiozender in Frankrijk is... Eh, ...gekrijgt men daar al niet meer aan. Het is alleen zo dat we, wat jij net ook al noemde... ...dat er een tegenbod komen. Jullie mogen Ancelotti hebben, dan willen wij met Ronaldo kunnen onderhandelen. Eh, er zitten wat regels aan. Het is waarschijnlijk zo dat Real Madrid wil niet een afkomstel betalen aan Paris Saint-Germain... ...en dat maakt ook daar het onderhandelen wat lastiger... Maar ik denk dat die, dat, die, dat die scheik inmiddels een nederlaag moet erkennen... dat hij uh, uh, met Guardiola heeft onderhandeld. En daar is Ancelotti zo ontzettend boos om geworden in december. Dat hij heeft gezegd, ik maak ze kampioen en ik ben weg. En ik denk dat, dat, uh, dat er ook daar uh, ja, hard spel waar uiteindelijk op het uh, cruciale moment natuurlijk uh, uh, aan zal komen... wat wij al verwachten, dat Ancelotti naar Madrid gaat. Ja, we herinneren ons nog de tijd van Excelsior... oude kranten verzamelen om geld te krijgen. Uh, tegenwoordig gaat het over Scheiks en uh, een, een Russische man... die ongeveer geschat wordt op hoeveel? Oh, dat is een goede vraag, maar voor mij heeft hij het... Uh, ja, ik lees hier 9,5 miljard dollar... en staat ja. op plaats 119 van de lijst van Ford, van de rijkste mensen van de wereld. Hij schaalt dat niet uit. Nee, hij, heeft, uh, hij is echt zo'n uh, ja, rustige rus? Nou, het is, geen, uh, ja, het is wel een rustige rus in zoverre dat er niet iemand die hier het nachtleven op zijn kop zet. Dat doe jij toch? Want jij woont er al jaren vanwege die belastingvoordelen, neem ik aan. Uh, nee, om nog een, een, een andere reden. Veiligheid. Oké, okay, heel goed. En nou, als je in Montpellier al werkt, dan heb je natuurlijk een ander oordeel. Juist, juist, juist. Nou, ik bedank je. En we zullen ongetwijfeld de komende tijd wel weer vaker met je contact krijgen. Want de Franse voetbalmarkt is in beroering. Dank je wel, Julian. Heel graag gedaan. We hadden het over Rusland. Dan kom je ook gelijk op Guus Hiddink. Want um, die heeft met zijn ansje door een 2-1 thuisoverwinning op locomotief Moskou... een ticket voor de Europa League veiliggesteld. Het was Eto'o die een kwartier voor tijd het winnende doelpunt maakte van Anji. CSKA Moskou was door het kampioenschap al zeker van een plekje in de groepsfase van de Champions League. En nummer 2. Zenit Sint-Petersburg, moet zich kwalificeren voor het miljoenenbal. En dan nieuws van het atletiekfront. Rutger Smit is succesvol aan zijn Achillespees geopereerd... die hij zaterdag afscheurde tijdens de Diamond League-wedstrijden in Shanghai. Smit gleed bij zijn laatste woord met de discus uit in de ring... waardoor hij een zware blessure opliep. De meervoudige medaillewinnaar op EK's en WK's zal de komende tijd revalideren... om op het hoogste niveau terug te kunnen keren. En dat was langs de lijn voor vanavond. Er wordt natuurlijk de komende tijd nog heel veel gediscussieerd over Heerenveen... Almere, Zoetermeer, maar het lijkt dus Almere te worden... waar het schaatsen vanaf 2016 met grote snelheid zal gaan plaatsvinden. Direct is het Oog op Morgen met Pieter van der Wielen. En morgenavond is er uitweer, uiteraard weer NOS langs de lijn om 10 uur... op deze zender Radio 1. Graag tot een volgende keer. Dag. Twitter, klanten, radio en televisie.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 Je wil altijd dicht bij de realiteit blijven, maar de realiteit is nog steeds aan elke dag anders. Zit er een hoge doel achter of is het gewoon technisch leeg geworden? Ik heb al veel stijlen gehad. Ik was zelfs een van de eerste breakdancers in Nederland. Nee. Maar breakdance is al behoorlijk oud hoor. Kies wat, die ontwikkeling. De Gids.fm. Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Niet elke verandering heeft gevolgen voor uw toeslagen.